De wagen is weg. Ach, dat kan toch niet, Ego. Hier had ik hem toch geparkeerd. Dus nou is staat hier een andere wagen. Ach, je vergist je natuurlijk. Laten we het rijtje maar eens langs gaan. Nou. Ja, maar ik zeg je toch dat ik hem hier heb geparkeerd. Hé. Hey, hier, ouwe jongen. Kom eens hier. Huh? Kijk eens wat staat hier nou. Lek. Daar staat er geen donder van. <laughs> uh, aan het einde van het rijtje. ja. <laughs> Nou, uh, voor vijf biertjes ben ik nog niet bestopen. Ik had hem rechts geparkeerd en nou is dat hier links en helemaal aan het eind. Ja, dat komt ervan als je het sleuteltje erin laat zitten. Nou, voel de motor is nog warm. Nee, failliet. Terwijl wij in de cafeetjes zaten, heeft iemand met onze wagen een uitstapje gemaakt. De sleutel zat er nog hè? Huh? Vijftig tot tachtig kilometer heb je gereden. Hé. Hey. Edwin. Mijn jas is nat. hè? Huh? En mijn hoed. Die vent die heeft niet alleen met mijn auto gereden, maar die is er ook met mijn hoed en mijn jas mee te wandelen. We hebben er bijna twee uur gezeten. Nou is het acht over. Zeg, mis jij iets in de wagen? Je tas, papieren? Huh? Nee. Nee, helemaal niks. Dat was dat een beleefde dief. Misschien heeft hij alleen maar een onderkomen gezocht met zijn meisje. Kom nou, tachtig kilometer ver zeker. Zeg, eh... Uh, uh... Zal ik even doen? Je hebt je sleutel erin laten zitten. De gelegenheid maakt de dief. We kunnen maar beter vandoorgaan. Hé? Eh? Nou, uh, zal mij niks bepaasen als ik te dus ergens een bank is gekraakt. Ah, fantastisch. Kom, stap in. plotseling verlaten. Voor altijd. Waarom? Wij zullen het nooit te weten komen. En het geheim van de doden... ...zij ons ook heilig. Beste Alexander. Jij hield van het schone... ...en edele in de mens. Zocht het land der Grieken... ...niet alleen maar met de ziel. Het schone en goede... ...in de wereld te verbreiden zoals de dichters het tot stand gebracht hadden, dat was jouw levenstaak. Maar in de wereld heeft jou, de woord- en taalambassadeur, daarvoor vaak slecht beloond. Bespot. En spot kan zijn als gif. Maar de stille genieters in het land hoorden je, en door jou de schoonheid en de geheimen van het dichtelijk woord de verluidendheid van de versen van Eichendorf, zowel als de zwaarte van de Chilleriaanse ballade. En zo moet, vrienden, voor het eeuwige afscheid, nog één keer te de onvergetelijke stem van onze Alexander Keurs weer klinken met een vers dat hem, zoals ik weet, bijzonder dierbaar was. Een geliefde heb ik gehad. Zij was mij liever dan. Ik ga wel voor, commissaris. En stoot stoten zich niet aan. Ah, Verdomme. Oh, het is al gebeurd. Heeft u zich verzeerd? Ja. Zitten we heel erg in dicht beneden? Ja, een ogenblikje, commissaris. Stuurt het was, Ja. En daar door die deur komt u in de kelder voor de centrale verwarming waar mevrouw Arens de dode heeft gevonden. Goed. Ja, mevrouw Arens, u moet het u toch nog één keer heel goed herinneren. Die arme meneer Koer. U weet heel zeker dat hij zichzelf in het leven heeft beroofd. Ik heb hem toch gevonden, daarachter. Nee, ik kan niet verder gaan, Nick. Ik zie hem daar nog steeds hangen. Nou, goed, goed. Blijft u dan maar hier. Dus, er werd opgebeld en iemand vroeg naar meneer Gurs. Ja, maar meneer Gurs was niet thuis. Hij maakt me verder niet ongerust, want dit gaat wel dagenlang weg... zonder dat hij daarover iets tegen me zegt. Misschien dacht ik, is hij al op weg naar Ascona. Heeft hij daar een huis? ja. De villa. Hoe kwam u er zo ineens op om in de kelder te gaan kijken? Omdat de meter van het licht liep. Hé? Dat begrijp ik niet. We hebben toch een aparte meter voor de kelder. Oh. Daarom ging ik kijken. Meneer Keurs liet vaak de kelderlampen branden. En daarna bent u de kelder voor de centrale Verwarming binnengegaan? Ja. En wat is u toen opgevallen? Op oh, De dode in een stop, Een waslijn. Afkomstig uit het washok. Eentje met nylon versterkt. Was het niet zo? Ik had hem nog nooit gebruikt. Wat viel u behalve de doden verder nog op? Oh, het licht branden. En voor de rest? Nou ja, God, ik bedoel... Een stoel. Heeft u niet naast of onder de doden gezien? Nou, misschien heeft u met de eerste reactie weggezet... ergens anders neergezet. Er zijn veel vrouwen die als ze een verschrikkelijke ontdekking doen... ...eerst alles beginnen op te ruimen. Het is een kwestie van de natuur... Maar dat iemand de recherche enorm bij zijn werk? Maar er stond geen stoel. Dat wilt u toch met een stoel? Nou, de Geurs was nogal klein? Nou, groter dan ik. Hoe lang bent u? 1,63 meter. Dat nou, was meneer Geurs ongeveer 1,65 meter, 65, hè? Nou, ja, ja, dat zal wel. Nou, hoe zou u dat nou doen, mevrouw Arendt? Als u zich hier in het washok, laten we zeggen... aan de verwarmingsbuis onder het plafond zou willen ophangen. Ik? Mijzelf ophangen? Nee, nee, niet werkelijk... Stelt u het zich alleen maar voor? Daar mag je niet eens aan denken. Zou u nou niet op een stoel of op een tafel moeten stappen? Ach, zou ik anders onder de verwarming Nou, ziet u nou, hoe is het meneer Geurs gelukt onder de verwarming thuis te komen als hij geen stoel had? Tja. Maar, uh, daar ligt toch een groentekist. een van oh. die vele? Daar kan u op zeggen, staan voor. Nou, omdat... laten we de, die kist eens even nader bekijken, hè? Nee, nee ik ga niet mee. Hé, hey, mevrouw Arends. Het is al meer dan twee weken geleden. En ik help u wel tegen de boze geesten. Meneer Keurs was een goed mens, commissaris. Heeft u ook iets nagelaten? Ja. Hoeveel? Een jaarloon. En de grondentuin. Nou, dan kunt u toch ook wel met mij de kelder gaan, het dankbaarheid. Was het dan geen zelfmoord? We willen er zeker van zijn dat het geen dood is geweest door vreemde invloeden. Ja. Wat doet u daar, brigadier? Nou... Ga nou maar mee, mevrouw Arends, kom er ja, maar mee. Zoek de groentekist. De kist is weg. Nou, uh, die kisten zijn allemaal hetzelfde. Sinaasappelkisten. Meneer Keurs kocht op de markt altijd de hele kisten vol. En wat kocht hij dan? Nou, sinaasappelen uh, vanwege vitamine C. Hij was altijd bang dat hij verkouden zou worden. Heeft u die kist zo netjes bij die andere gezet? Ja, hij werd toch niet meer gebruikt oh. bij de politie. Dan kan u alles wel opruimen, u. Dan helpt u hier. nou de brigadier maar met het zoeken naar de juiste kist. Mm. U weet nog wel hoe hij eruit zag. Ja. Er zat uh, roze papier in. Die andere zijn allemaal met groen papier. Het was een slaakkist. Ga meneer Keur zat ook graag sla. Hij heeft zelf het recept voor een heerlijk pikant sausje genoemd. roze, zei u? Ja. Nou, hier is hij al. Mm. Is dit dan een bewijsstuk? Ja, ja, dat, dat is de kist. En uh, die lag hier, naast de doden... Ja, hij heeft hem met zijn voeten weggeschopt. Laten we dat nou eens aannemen. Kijk, commissaris, als ik die kist zou eens bekijken... ...een zwaar iemand houdt, die beslist niet. Heeft u een duimstok? Ja, heb ik altijd bij me, weet u wel. Laten we dan eens de hoogte meten tussen de vloer en de verwarmingsbuis. En daarna tussen de kist en de verwarmingsbuis. Eerst de kist horizontaal, dan verticaal. Yes, Juist, commissaris. Nou, kijken. Vloer, de verwarmingsbuis, dat is twee... Dat is twee Mooi. En nou de kist horizontaal neerzetten. Ja, juist, ja. Zo, even kijken. Dat is 1. Dat is precies 2 meter. En verticaal? Verticaal. Dat is dan 1. Dat is 1,80, commissaris. Ja, maar dat hebben we toch allemaal al opgenomen bij het eerste onderzoek? En waar is dat de stop? Nou, hier... Ja, precies onder de buis. De lijn was zo'n viermaal omheen geslagen. Hoe lang bent u, brigadier? Hé? hij met 78. Mevrouw Arends, u weet heel zeker dat er hier geen stoel of zoiets in de koude stond? Ja, kom eens, De tuinstoelen staan nog onder het afdakje van het terras. Ze moeten weer geverfd worden. brigadier, klimt u eens op die kist. Ja. Een verticaal neerzetten. Nee, niet die roze. Neem maar één van die groene. Oh, ja. Zo. Nou, staat u goed? Nou mm, uh, ja. Hoe zit ja. het ermee? Toch tamelijk wankel, hè? Steekt u nou uw armen eens uit en slingert u nou eens een touw viermaal om de verwarmingshuis. Ja. Nou, als ik toch niet op de politie-sportvereniging was. Dan... Nou ja, maar het gaat. Het gaat. Goed, dan stafel we dan maar weer vanaf en probeer nou eens hetzelfde op de kist als hij horizontaal staat. Ja. Ja, maar ik. Uh... Ik weet niet of, eh... Uh... Hij, nee. hij, hey, hij hey, hey, houdt. Nou. Oh. Hoeveel weegt ja. u? Ik, een, een paar weken geleden, mogen we zeggen, de 80 kilo. Is het gewicht van die geurshoek genomen? Ja, dat weet ik niet, commissaris. Mevrouw Arendt, weet u mm -hmm. het? Hij was niet dik, maar uh, hij had altijd te kwaad met zijn gewicht. Maar, eh... Uh... Nou, 150 pond was hij beslist wel. Hoeveel weegt u zelf? 125, uh, 30. En stapt u dan eens op een van die kisten? Oh. Eén van de groene. Nee. Als hij op zijn kop staat? Nee. Ik? Oh, nee. Nee, nooit van mijn leven. Als hij vlak staat. Het, ja. Zo. Nou, kom naar nou, brigadier. Ja. helpt u die dame daar ja, toch kom, eens? Maar. Nou. Kom maar. Kom maar, hè. Zo. En even volhouden, hè? Voorzichtig oh. ja. maar. Zo. En strekt u nou ook eens uw handen? hè? Ja. Ja, nou, oh. nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, rustig maar, rustig maar. Nou, er is toch niks gebeurd? Hoeveel kisten hebben we nog? Hoeveel? Nou, zie uh, je? Uh, uh, commissaris, k. Ja, k was het er misschien gelukt, maar we kunnen het er niet meer vragen. Of verzwijgt u iets voor ons, mevrouw Arends? meneer Keurs is nooit naar de kerk gegaan het ten tenslotte moest eindigen. Adieu wereld. Want in jou is nog waarheid nog trouw. Wie jou vertrouwt wordt bedrogen. En wie jou volgt wordt misleid. Jouw vreest wordt een rat voor de ogen gedraaid. Jouw liefheeft is al verraden. En wie zich het allermeest op jou verlaat dat het allermeest aan jou te schande gaan. Jou helpt geen geschenk, geen dienst, geen vrouw en geen vriendschap. Waar jij bedriegt, waar iedereen te schande dreigt en vergeet. Bij jou ziet en leert men niets anders dan haten, liegen en tot wanhoop toe minnen. Leert men stelen en bedelen, bedriegen en zondigen tot je dood. O wereld, jij, ondankbare wereld, ik protesteer tegen je. Jij zult geen deel meer aan mij hebben, want ik geef het op nog verder op je te hopen. Je weet het precies, ik heb nu een eind gemaakt aan mijn zorgen, mijn hoop, mijn geluk. Adieu. Ja, yeah. uit wereld. Heel indrukwekkend. Een heel barok. Meer een kans en een persoonlijk afscheidswoord, notaris. Ik verlaat u, o wereld. En dat vandaag de dag, midden de 20ste eeuw? U moet het meer symbolisch zien, commissaris. Heeft u een gevoel voor kunst? Ach, ik speel ze nu en dan waltoren in <tus> Maar hoe het ook bedoeld is, symbolisch of kunstzinnig... Bent u er zeker van, notaris, dat het de stem van de overleden Alexander Geurs is? Ik weet het absoluut zeker. Dat is Alexander, zoals hij leefde. Wat pathetisch en sterk gevoelig. Hij was een barokmens. Hij zou in vroeger tijden best vorstelijk abt of op een beroemde kanselprediker geweest kunnen zijn. Een afscheidstoespraak tot de mensen, nietwaar? Maar moet wanhoop die tot de dood leidt zo pathetisch zijn? Alexander Geurs was pathetisch van aard. Alles in hem zette hij om in gebaar en taal. En daarmee boeide hij ook zijn publiek. Zijn oude, trouwe publiek. Was er ook een andere keus? Ja, helaas. En dat was de werkelijke reden van zijn wanhoop en zijn besluit. Ik ben er heel zeker van dat hij niet verder meer wilde leven. En waarom niet? Een maand voor zijn dood gebeurde het volgende. Hij vertelde mij, en dat is ook de waarheid gebleken... Dat hij uitgefloten was. Hij had voor de hoogste klasse van een landbouwschool een balladeavond georganiseerd. burger, Schiller, Diedraste, Münchhausen, Miguel. Helaas, het werd een catastrofe. Tijdens de voordracht van Schiller's klokken kwam het tot een tumult. De jonge toehoorders floten, lachten en riepen: ophouden, hou op met die onzin. Alexander moest ophouden en hij ging het toneel af daar verscheen er zo'n banale bietband in de zaal... en die werd met een overdonderend gejuich door de jongelaar ontvangen. Voor Alexander startte de wereld in. Als dat voor hem een reden om zich vakant te maken? Voor een egocentrisch mens als Alexander, wel ja. Zijn ijdelheid was algemeen bekend. Ik kan u trouwens de correspondentie laten zien. Op het laatst eist hij van het ministerie van Cultuur... een rehabilitatie, een, een persoonlijk excuus. Nee, maar heeft hij u wel eens concreet gezegd dat hij ze van het leven wilde houden? Nou, nou niets zeggend. Wij betreuren het bijzonder briefje van het ministerie van Cultuur. Niet eens van de minister zelf, zei hij tegen mij. Adieu. In deze wereld heb ik niets meer te zoeken. Ze drijven ongestraft de spot met de heiligste zaken. Heeft hij zijn testament vaak gewijzigd? Ach, drie keer. De laatste keer ter gunste van Frank Rood. Hem vallen alle onroerende goederen ten deel, dus dit grondstuk hier met huis en de bungalow met het grondstuk in Ascona. De twee kinderen uit het gescheiden huwelijk krijgen het nog aanwezige geldelijke vermogen. De aandelen, pandbrieven, et cetera, Dat bedraagt zo rond de 50.000 mark. Deze bepaling werd nooit veranderd. Kun je als toneelspeler zoveel verdienen? Ik heb eigenlijk wat nooit gehoord. Ja, misschien ga ik te weinig naar de schouwburg of naar de bioscoop. Alexander reisde veel en gaf overal voordrachtsavonden. Frank Rood assisteerde hem de laatste jaren daarbij. Op sommige dagen gaf hij zelfs drie lezingen: 's morgens en 's middags op de scholen en 's avonds voor de volwassenen. Een klassieke ballade heeft op de mensen nog altijd een enorme aantrekkingskracht. En wie was voor die Rood de gunsteling? De opbrengst van de onroerende goederen... ...zou gestart worden in de kast van een stichting... ...tot het zuiveren van de Duitse taal. Ja, Alexander was van mening... ...dat het te veel Amerikaanse waren. Ja, had. ja, ja. En uh, wanneer werd deze stichting ontwerpt? Een jaar geleden. Alexander kreeg ruzie met het bestuur. Moeten nogal excentrieke mensen geweest zijn... Hmm. Een geluk voor ook. Ja, en ondanks dat blijven die mensen eigenwijs volhouden dat Alexander ze later weer een deel van het vermogen heeft toegezegd. Schriftelijk? Nee, nee, nee, er staat niets op papier. Maar ongeacht deze duidelijke rechtstoestand gedroegen de mensen zich schandelijk. Ik ging mij daarom in de zaak verdiepen, en tenslotte kwam ik tot de ontdekking dat de zakelijke leider, die zich professor noemt en laat noemen, in werkelijkheid een veroordeelde vertegenwoordiger is. Ah, toen de professor zover ging dat hij dreigde met het publiek maken van details uit de intieme sferen van Keurs... ...heb ik met de procureur-generaal Münster gebeld. Hij is een studievriend van me, uh, een makker uit het leger. Hij wilde zich wel met de zaak bemoeien. Om welke zaak gaat het dan? Die professor en zijn taalvereniging, die zogenaamd een nieuw Duits leesboek wilde uitbrengen... Nou ja, ik moet u eerlijk bekennen, meneer Trims... dat wij een ambtenaar van de sectie oplichting en bedrog hadden verwacht... en niet iemand van de criminele sectie. Helaas, ik ben sinds enige jaren ingedeeld bij de afdeling moord- en doodslagnotaris. En een lijk hebben we ook. Dat is te zeggen, hadden we wel. Oh, alsjeblieft, alsjeblieft. Ik vind daar helemaal niets grappigs aan. Ach, neemt u mij niet kwalijk. Nou, ik moet nog naar uh, de Gertnerstraat naar de Neven maar van Kans. Is dat uh, ver van hier? En ga je iedere avond trainen? Ja, iedere dag, commissaris. Ik train iedere avond. Tenminste vijf kilometer. U komt dus ook langs het huis van Geurs. Ja, mijn vaste route. Ook als het regent? Ik ben veldloper. De van dit jaar. Drie en 5000. Toen ik langs het huis van Geurs kwam, zag ik een wagen voor het huis staan. Uh, Welk merk? Ja, dat weet ik niet. Het was een zwarte wagen. Was het dan al donker? Uh, schemerig. Ik denk dat het kwart over zeven was. Welk kenteken had die wagen? Het nummer van een van de grote steden. Een K of een E. Ik, ik weet het niet zeker meer. Ik zou er ook geen e van afleggen. Uh, er stapte een man uit en hij liep naar de huisdeur. Hoe zag die man eruit? Ja, ik heb hem niet zo goed gezien. Ik zou zeggen fors. Hij droeg een donkere hoed in dezelfde kleur jas. Maar ik zag de man alleen maar van achteren. Meer kan ik met de beste wil van de wereld niet zeggen, commissaris. Ik was met mijn dagelijkse rondje bezig, dan concentreer je alleen maar op de prestatie. Branden de licht in het huis van Geurs? Ja. Nou, dat... Uh, dat was het dan. Dank je. Uh, het... Kende jij Geurs persoonlijk? Uh, ja, commissaris. Door mijn tante. En wat vind jij van die zelfwoord? Ah, ik begrijp het niet. Die vindt soms in het dat geld... Als hij bij het Lago Maggiore was gaan wonen, dan had hij voor de rest van zijn leven geen zorgen meer gehad. Ken je die rood ook? Ja. Nou, dat we hadden het samen wel eens over sport. Hij deed aan judo en karate. Om het te bewijzen hoe sterk hij was, hief hij op een keer de tuin Tante greten met één hand de lucht in. Hij noemde de mans. Zo, en vond ze dat prettig? Ah, ze mocht hem bijzonder graag. Hij is toch uh, filmacteur? Oh ja, ja, oh, ja. Maar... Jij houdt het dus voor onmogelijk dat die man die je in de regen voor het huis zou staan Frank rood geweest is. Frank? Nee, uitgesloten. Hij rijdt in een vuurrode Ferrari met rallystrepen, zo'n tof karretje, weet u wel. En bovendien heb ik hem nog nooit met een hoed gezien. Frank met zo'n hoed? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Zeker die munt Je moet er iets aan doen. Geef ze maar alsjeblieft de procureur generaal. Ja, u spreekt met hoe tijdens kans. Is het dringend. Ja, vlug. Hè? Uh, Leo? Uh, Leo, uh, ja, met Heinz. Uh, luister eens, ik heb je toch verteld over die zaak met Keurs. Ja, vanwege dat bedrog van die zogenaamde taalzuiverij. Ja, uh, wat sturen hier ons nu? Zeg iemand van de criminele afdeling die zich hier gedraagt als een spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast. Hoe heet hij dan? Uh, uh, Trues, een onmogelijke vent. Hij laat ons hier goed de kistjes in elkaar trappen. Ja, ja, ja mij ook. In de kelder waar Keurig zich opgehangen heeft. Ja, sorry, Heinz. Er is iets misgelopen. Oh, voor op is dan wel, zeg. Dan gaat hier al geruchten dat het een moord is geweest. Hm? Oh, ja, je kent dat wel, zo'n klein stadje. Nou ja, de zaak zal wel gauw opgehelderd zijn. Uh, zeg, Leo. Leo, luister eens even. Ik, ik, ik ben in een onaangename situatie verzet geraakt. Jij? Ja, ja, ik heb tien dagen voor de dood van Geurst een erfenaam opgebouwd. Je weet wel, die, die Frank Rood. En ik heb er maar op gewezen dat Geurst met het plan rondliep het testament weer te veranderen. tot rooster erfen. Ja, ja, ja. Het is geen stom genoeg om de een vrouw te gaan. Ja, ik voel me een beetje bezwaard omdat ik misschien spontane emoties bij die. Uh... Huh? Ja, ja, dat is zeer onaangenaam. En wat wil je doen? Ik? Uh... Oh, ja, wat raad jij me aan? Ja, uh... ga nog eens met die commissaris praten. En vertel hem de feiten. Ik kan er helemaal niets aan doen. Helemaal niets. Voilà. Maar Leo. Leo, jij bent de enige die er iets aan doen kan. Leo. Meneer Rood kwam nooit zonder bloemen voor me. En als hij op die verschrikkelijke dag hier geweest zou zijn... dan uh, had hij beslist ook bloemen voor me meegebracht. De laatste bloem bracht hij dus een week voor de dood van Geurs mee? Ja, daarna wilde hij naar het huis in Ascona rijden. Hadden die Geurs en die Rood wel eens ruzie? Ze schreeuwden vaak tegen elkaar. Huh? Frank, uh, ach meneer Rood, was toch dagenlang hier bij ons. Hij heeft ook een sleutel van het huis. En Keurs kookte dan zelf. Ik hoefde alleen maar te komen om de boel op te ruimen. Ze schreeuwden tegen elkaar, zei u? Oh ja, dan studeerden ze nieuwe ballades in. Lamaai was het dan vaak. Alsof ze elkaar wilden doodslaan. Ik bedoel, nou ja, Ach, uh, u weet wel hoe het gaat, hè? hoe dat veel gaat soms bij toneelspelers. En hier in deze kamer repeteerden ze altijd en dan uh, spraken ze de tekst op de band. Daar ginds in het archief, is alles bewaard. De Hoarens, uh, die kinderen daarbuiten, waar spelen die eigenlijk mee? Oh, man, zijn van die stukjes band. Wat voor stukjes? Nou, stukjes van de banden waar meneer Kirsten toesprak en gedicht op sprak. Stukjes die je niet gebruikt, die komen allemaal in de prullenmand terecht. En uh, nou, zo af en toe geef ik ze dan eens aan die kinderen buiten. Oh, nou, die vermaken zich er best. Wanneer heeft u die prullenmand voor het laatst geleegd? Nou, net. Net toen ik thuis kwam. En wanneer heeft u hem daarvoor geleegd? Nou, eens kijken. Ongeveer een uh, maand geleden. Hier, hier, hier heeft u vijf mark. Gaat u de oh. straat op en laat de kinderen al die stukjes weer teruggeven. Kom maar een ijsje of stoepjes voor ze, wat u wilt. Ik wil graag al die stukjes terug hebben, begrijpt u me? Nee. Nee, ik begrijp het niet. Oh, maar doet u maar. Maar als u beslist voor Sinterklaas wil spelen, ja. nou. Hoor. Ja, gaat u maar gaan. Ga maar. Ga maar. maar. Nog verder op je te hopen. Je weet het precies. Ik heb nu een eind gemaakt aan mijn zorgen, mijn hoop en geluk. Adieu. Nee, Alexander, nee, nee, nee, nee, nee, dat gaat zo niet. Dat, dat, dat neemt niemand van jou aan, is het daar duizend keer barok. Barok kan je vandaag de dag niet zo meer zeggen. Je moet, je moet meer afstand nemen. Je moet, moet gedistanceerder zijn, niet, niet in de tekst verdrinken. Het gaat, gaat om de, de, de mening van de tekst. Hè. Adieu, Diego. Want in jou is nog waarheid nog eenvoudiger. Hè. Wie, wie jou vertrouwt, wordt bedrogen enzovoort. Ik, ik ken die radiomensen. Die kennen heus Niemand hun... schouder. Nou, probeer dan nog eens. O oh wereld. O oh, ondankbare wereld. Ik protest Alexander. Dit is nog steeds een barok. Daar houden ze niet van bij de radio. Nou. Wat zegt u ervan? Was dat de stem van Groot groot notaris? Ja. Maar ik begrijp er niets van. Was hij het, mevrouw Arends? Ja, ja, dat was... Uh was meneer ook? En notaris, die radiomensen kennen een Griemelshausen en de Simplicissimus. Ik ben er zeker van dat het boek achter in de bibliotheek staat. Zal ik het even voor u nakijken? Ja, graag. Weken voor zijn dood repeteerde Geurs dus als een afzijdtoespraak voor de wereld. En ontleende deze aan Griemelshausen. Adieu wereld. Want jou is nog waarheid nog trouw. Zinnen uit de prullenbak die op de band staan, die na zijn dood werd gevonden en die klaar stond om gespeeld te worden zijn identiek. Is dat toch toeval? Net zo toevallig als ik deze stukjes ontdekte? Het keurs was bijzonder accuraat. En hij heeft zelfs zijn dood gerupteerd. Dat gelooft u toch zelf niet? Als u mij niet over dat telefoongesprek met Rood had verteld, dan zou ik nou niet op die gedachte zijn gekomen. Wij moeten dit bandje eens aan Rood laten horen. Heeft u zijn adres, zijn telefoonnummer? Hij moet op dit moment in Ascona zijn. Belt u hem wel op en laat hem hier komen. Zegt u bij een verband met de nu meteen? Ja, nu meteen. Het is dringend. Legt u met vuur na aan de schenen. Heeft hij dit huis met het grondstuk al niet aan u verkocht? En de bouwvereniging waar ik voorzitter van ben. Dat is toch zo goed recht? Rood is de wettelijke erfgenaam. Meneer Keurs, die zijn huis en het grondstuk niet wilde verkopen... ...heeft wel op een heel goed moment afscheid van deze trouweloze wereld genomen. Wij hadden het recht van voor. Ja, ja, dat is wel goed, notaris. Daar twijfel ik geen ogenblik aan. Daaraan dan wel dat de gecremeerde zelf de stof van heeft gedaan. Nee, Alexander, nee, nee, nee, nee, nee. dat gaat zo niet. Dat, dat, dat niemand van jou is is dat daar duizend keer barok. Barok kan je vandaag de dag niet zo meer zeggen. Je moet, je moet meer afstand nemen. Het moet, moet gedifferentieerd zijn, niet, niet in de tekst verdrinken. Hè. Het gaat, gaat om de, de, de mening van de tekst. Hè. Adieu, deel. Want in jou is nog waarheid, nog eenvoudig, hè? Wie, wie jou vertrouwt, wordt bedrogen en enzovoort. Ik, ik, ik ken die radio-mensen, die kennen heus hun Griemanshausen. Nou, probeer dan anders. Een rood? Hoe komt die daarop? Uit de prullenbak. En uit het haar van een paar kleine meisjes. Stukjes. Stukjes toeval. Dat was u toch met uw gestorven vriend Alexander Geurs? Waarom zou ik dat moeten ontkennen? van maar reptitie. Nou hoeft u me alleen nog wat te zeggen dat u met uw vriend zijn doodstoespraak hebt gerupteerd. Tja, hij repteerde de afscheidstoespraak van een door het leven teleurgesteld man. Wanneer? Hm. Drie weken. Ja, drie weken voor het tragische einde van Alexander. Waarvan u toen nog een vlam moeder had? Nee, niet het geringste. Het was een klassieke tekst, een beetje bewerkt. Modern taalgebruiker. Hier, De prediking van de Franciscaner Quevara. Ik heb het nagelezen. Met deze tekst wilde Geursen een comeback bij de radio voorbereiden. Hij had zijn werk als voordrachtskunstnaar opgegeven. Balladen trekken tegenwoordig niet meer. Hij dacht dat hij bij het hoorspel wel een kans zou hebben. En daarom hebben we fragmenten van deze band naar verschillende omroepen gestuurd: Baden-Baden, Hamburg, München. Nou ja. Alle banden kwamen terug met een vriendelijk dankjewel. Zo gaat het, commissaris. Alexander was van hopen geworden, want hij dacht dat hij met zijn stem nog een kans had. Want wat hij daarna deed, zie ik als een sublieme vraag op de radio. Ik zou u ook graag nog een kans geven, meneer Rood, dit huis dat u zo snel geërfd en weer verkocht hebt als vrijman te verlaten. Volgt u mij in de notaris. We gaan even naar de verwarmingsschelder. De brigadier gaat ons wel voor. Nee, ja. ...niet weer die vervelende kistencomedie opvoeren. Ik hoop maar dat het bij een comedie blijft. Tussen ja, de comedie en het tragedie ...ligt alleen maar de deksel van een geest. Ja, dat is de trap weer. Ja. Zo. Deze ruimte kent u toch? Oh. Niet waar, meneer rood. Stil Als ik hier logeerde... ...dan zorg ik voor de verwarming altijd. Hoe lang bent U? 180. Steekt uw arm zijn omhoog. Waarom? Huh? Herinnert u zich dat dan niet? Ik heb bij vrienden in München overnacht dat is bevestigd. Was u dan niet aan de school, hè? Ik was op weg ernaartoe. Ja, op weg ernaartoe. Ach, brigadier, breng ons die slaakkist eens met het roze papier. Ja, kom Zo, dank u. Nou, zet u die kist nog vlak onder de verwarmingsbuis. Ja. Wat weet u, meneer Rood? U doet geloof ik nog veel sport... Nou, vertelt u het eens. Tachtig kilo. Iets meer misschien. Net als Geurs. Hij was kleiner en dikker. Maar niet zo sportief als u. Meneer Rood, helpt u ons eens bij een klein experiment. In vijf minuten kunt u weer in uw sportwagen stappen... en naar uw meisje in de Alpen rijden. Heeft u dat ook al allemaal nagesnoogd? Dat is het werk geweest van de Zwitserse commissaris. Kijk, deze kist lag naast de dode Alexander Geurs. Zonder op die kist te stappen... ...zou hij nooit zelf de stap gemaakt... ...en zijn hoofd erin gestoken kunnen hebben. Zijn voeten hingen niet op de grond. Meneer Rood, neemt u nou eens de plaats... ...in van uw dode vriend. Ja, wat moet ik doen? Een stap op die slaakkist. begrijpt u me niet? Stapt u nou op die kist? Of heeft u een fout gemaakt? Waar dient deze onzin allemaal voor? Frank, ik begrijp je niet. Doe de commissaris nou toch dat plezier. U begrijpt me niet. En het telefoongesprek dan... Oh, je vingers van dat meisje af, de oude is erachter gekomen. Hij is razend, hij zal juist zijn testament gooien. En u begrijpt hem niet. Vooruit op die kist. Oké. Okay. Frank! Is dat ook een toeval, meneer Rood? Van nu af aan hoeft u mij niet met te antwoorden, u kunt zwijgen. Ik raad je aan een advocaat te nemen. Je toestand is nu zeer kritiek. Maar u heeft uw grondstuk. Zwijg toch. Alex had dat met Vera ook best genomen. Maar u heeft hem zijn hoofd op hol gebracht. Ik wilde ja, alleen maar een goede raad geven. Se, hoe bent u op die avond het huis binnengekomen? Voor een caféetje aan de autobahn bij Koblenz vond ik een Opel. De sleutel zat er nog in. Die de Ferrari daar staan. Daarna deed u hierheen. U kwam met een vreemde jas en hoed het huis binnen... en hing uw vriend in de kelder op. Maar verweerde hij zich dan helemaal niet. Alex? en vroeg me ik hem aan LSD kon helpen vanwege de depressies... We heeft een flinke dosis gegeven. U ging naar zijn kamer terug en legde de u zo bekende band op de recorder. Het afscheidstoespraakje, de laatste kans. Ik wil daarmee helemaal niet vermoeien. Alleen, het, het, het was plotseling allemaal zo eenvoudig geworden. En omdat het zo eenvoudig was, heeft u de fout met de kist gewaard. Zelfs nu nog voor de rood. Want had u de kist verticaal neergezet, dan had hij u misschien gehouden. En dan zouden we nu over het weer bij het Lago Maggiore hebben zitten praten. En mijn bewijs was geen bewijs meer geweest. Dit was u en mijn laatste kans. Meneer, breng ja. me weg. Ja. Hoeveel kisten zijn er nog over? Nog twee, commissaris. Twee groene. MUZIEK van Werner Helmes Uit het Duits vertaald door Frits Enk Roeverdeling Alexander Geurs Jan Verkoeren Frank Rood Tom van Beek Triems Huip Orizant, Mevrouw Arends Tine Menema Haar neef Hans Kassenbarg Notaris Krans Willy Ruijs Brigadier Tony Volletta, Procureur-generaal en Edwin Piet Ekel Egon Jos van Turenhout. Een man, Kommer Klein. Een vrouw, Dorje Technische realisatie, Adrie Liefense. Assistentie, Leo Jansen. Regie, Harry Bronk.